Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Het dodental van de explosies woensdag in China blijft oplopen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de ramp in de havenplaats Tianjin... meer dan 100 mensen omgekomen. Zo'n 700 mensen raakten gewond. Reddingswerkers hebben vandaag opnieuw een overlevende uit het puin gehaald. Ze vonden de 40-jarige man omdat hij van onder het puin om hulp riep. Hij heeft het er redelijk goed van afgebracht. Gisteren werd een 19-jarige brandweerman levend in het rampgebied gevonden. Hij was zwaar gewond door de explosies.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 Op de Middellandse Zee bij het Italiaanse eiland Lampedusa zijn zeker 40 vluchtelingen omgekomen op een overvolle boot. Ze zaten in het ruim en zijn waarschijnlijk gestikt. Op het schip zaten zo'n 400 migranten, van wie de Italiaanse marine er zo'n 300 heeft kunnen redden. De Italiaanse marine vreest dat het dodental nog verder zal oplopen. De afgelopen twee weken zijn er zo'n 300 migranten omgekomen op de Middellandse Zee. De nationale ombudsman heeft zware kritiek op de invoering van het nieuwe systeem van pgb's. In het NPO Radio 1 programma Kamerbreed zei ombudsman van Zutphen dat de belangen van de burger ernstig uit het oog zijn verloren. En dat het nieuwe systeem zo ingewikkeld is gemaakt dat het bijna niet meer is uit te voeren. Zowel de zorgaanbieders als degenen die zorg nodig hebben, hebben daar last van. De Sociale Verzekeringsbank is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor het uitkeren van het persoonsgebonden budget. En sindsdien zijn er veel klachten van zorgverleners dat ze te laat of helemaal niet worden betaald. De Algemene Rekenkamer noemde de invoering van het nieuwe systeem onzorgvuldig.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 Out. <laughs> Maybe you ain't turn around. <laughs> Maybe it's none of my business, but for now we're you Have a blessed day So ahead of myself Every day's yesterday yes. Want the recipe? It's uh -huh. real simple A little bit of olive It's your open sesame Now dream Yes Goedemiddag, dit is hij dan weer De ondergetekende Fred Hey. En dat allemaal bij ZFM Zandvoort En entertainer For You Tot en met de klokjes van 7 uur Hoort u hier de leukste, de mooiste Oude, nieuwe, alle hits En we gaan verder met Steps En Lasting On My Mind En natuurlijk Albert Jan Bedankt, en Rob ook bedankt voor de voorgaande uurtjes en alle informatie verzand voor Steps and Lasting on my mind hier bij CFM. Goedemiddag als je net pas inschakelt. Mijn naam is Fred en dit is CFM Zandvoort. 106.9 en 104.5 op de kabel. En we gaan een lekker plaatje draaien van uh, ja, kent u die hele dikke man met die pruik nog? En dat, uh, dat korte rockie. Divine and shoot your shot. Nou, was het meer hè. like the date is divine and shoot your shot. We gaan verder met een lekkere gauwouwe uit het jaren zestig, Salomon Burke en cry It to me. When your baby leaves you all alone and no you're on the phone Or don't you feel like a cry don't you feel like a cry for here i am honey. a The smell of her perfume I don't you feel like a cry Zouden destijds met de dijk hier in Haarlem, tenminste in, in, hier in de buurt natuurlijk moet ik zeggen. Hier in Haarlem bij patronaat zouden ze optreden met de, met de dijk Salomon Burke. Ja en helaas bij het, bij het aankomen op, op Schiphol bleek hij te zijn overleden. Ja dus ging het hele feest allemaal niet door. We gaan verder met een Sean Kingston en Beautiful Girls. Sean Kingston, your way to beautiful. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over.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 Shut my, shut my mind You are get declined, oh Lord My baby is driving me crazy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 I shut my mind, you are big and declined, oh Lord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 En eh, ja, even een klein nieuwtje voor Zandvoort natuurlijk. Vanavond eh, veranderen we Zandvoort weer in een eh, mokemaanzee. zee. En eh, tijdens het jaarlijkse Amsterdam Festival ook dit jaar weer een scala aan fantastische zangers... die op diverse podia's in het centrum van Zandvoort zullen optreden. Het festival begint vanavond om 8 uur en natuurlijk gewoon eh, de toegang is gratis. Dus ik zou zeggen allemaal naar Zandvoort tot vanavond om 8 uur. Tenminste, dan begint het pas, hè. Ik zeg, ik zeg dus tot vanavond 8 uur. Ja, we gaan nog een plaatje draaien. Wesley Bronkhorst, en ze moeten boven even wachten. Iemand heeft nog geld te goed. En dat breng ik hem, dat moet. Daar alleen al om wil ik nog verder leven. En ik wil nog naar de maan. En nog op mijn handen staan. En nog hangend aan een delta vleugel zweven. Ik was nooit boven Lissabon. In een hete luchtballon. Wil vanavond alle sterren nog gaan tellen. Ik ga naar Shanghai met een boot. Nee, ik wil nog lang niet dood. Ik moet morgen nog wel honderd mensen bellen. Ze moeten boven even wachten, ik heb geen tijd om dood te gaan, ze moeten boven even wachten, ik heb nog zoveel niet gedaan, ik wil nog lang niet naar dat Zee, breng koralen voor je mee. Ik zou met Bono van YouTube nog willen zingen. Ik heb voor Poetin nog een vraag. Ik wil in de lente weer naar Praag. En nog lang niet van de eifeltoren springen. Oh ja, ik wil nog een keertje staan. Aan de rand van een vulkaan. Kortom, ik wil nog een tijdje verder leven.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 ik wil nog lang niet naar daar boven. Daar is mijn nog te lief. Ze moet er boven even wachten. Laat mij nog even alsjeblieft. Zoveel niet gedaan Nou is dat. Ze moeten boven even wachten. Wesley Bronkhorst. En uh, ja, we gaan lekker verder. Met een plaatje van. Uh, van uh, wie gaan we doen? Ja, Enrique Iglesias. En. Uh, uh, Roma, ro, ro, Romano Santos. ZFM. Met een hoofdletter Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. Ja, het is af en toe wat moeilijk te lezen. Al die, al die lettertjes. Ja. Ik heb niet voor niks zo'n verder kijker op, maar goed, het lukt niet altijd. We gaan verder. Te pido de rodillas, luna no te baches, alúmbrale la noche, a ese corazón, desilusionar, a veces maltratado. Te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos Yes. En Loco met Romana Santos We gaan verder met Yubi40 En please don't make me cry Goedemiddag, 106.9 ZFM Sanford Entertainer for you, mijn naam is Fred hey. Tot de klokjes van 7 uur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 Did you know you're everything? Gouden ouwe van Hot Chocolate en You Sexy Thing. Hier bij CFM 104.5 op de kabel. En wilt u wat informatie in winnen kunt u naar www.zfmzandvoort.nl Ja, ik snap niet waarom ik uh, steeds blijf, uh, blijf hangen. Maar het zal wel. We gaan verder met PSI. PSI, PSI ja. Gangnam Style. op een Gangnam Star, Gangnam Star. 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 Open Gangnam Style Op ja, een was staan. dan, de kleine op, op, op, dan PSI en Gangnam Style hier bij CFM. En we gaan lekker door met lekkere muziek van Share and Believe. Zijn ze dan de Venga Boys en Shalalalala. Goedemiddag, ZFM Zandvoort en Entertainment for You. En het eerste uur zit er alweer bijna op voor me. Ja, het is, uh, het is nog even even een kleine negen minuten. En uh, ja, we gaan dus nog een, een plaatje of twee draaien tot aan, de, tot aan het nieuws van zes uh, uur. En dat doen we met, uh, beginnen met de Four Tops en Loco in Acapulco. Van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord. Fm. ZFM Zie Zant Voor, No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 Yeah!